Jelle Seubring met het NMS-journaal. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië voeren nieuwe vergeldingsaanvallen uit op Iraanse doelen in Jemen. Dat meldde Amerikaanse bronnen aan persbureaus AP en Reuters. Aanleiding voor de actie is een aanval in Jordanië waarbij zondag drie Amerikaanse militairen omkwamen. Vrijdagavond werden ook al vergeldingsacties uitgevoerd in Syrië en Irak.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 Volgens Omroep Brabant ligt de hele weg daardoor bezaaid met bevroren kippenpoten. De vrachtwagen werd door een auto ingehaald via de vluchtstrook en moest uitwijken. Daardoor kantelde de vrachtwagen. De inzittende van de auto zijn aangehouden... omdat er volgens de politie strafbare zaken in de auto lagen. De Amerikaanse gitarist Wayne Kramer is overleden. Hij was medeoprichter van MC5, een activistische band uit de jaren 60. Een grootste hit, kick-out de Jams, werd veelvuldig gecoverd. Onder meer door Jeff Buckley en Pearl Jam. Kramer werd overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Hij werd 75 jaar. En de Nederlandse tennissers hebben zich opnieuw geplaatst... voor de groepsfase van de Davis Cup Finals. Botik van de Zandschulp was in de vijfde en beslissende wedstrijd... in drie sets te sterk voor de Zwitser Marc-Andrea Hussler. Daardoor won Oranje met 3-2 in Groningen.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 We're done.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 Jour comme la nuit, il y a un temps pour tout, pour la haine, pour l'amour, théorie, théorème, poésie ou poème, tu répètes ce que tu sèmes, sais, c'est pareil au oh, même, je te hais, parce que je t'aime. T'es mal, dégage. Fais comme une rose, embrasse-moi tu es ma chaude, c'est facile, tu comprends, je te donne ce que tu prends. Et l'issue de Versailles comme une loco sur les rails, mais c'est plus comme un vent, ni des lèvres, ni des dents. Moi enfin, nos demandes sont différentes, c'est pourtant la planète, de là on l'arrête, la goutte et le vase, de l'eau dans le gaz, dégage mec. you. Why would I try to? You are all I can see now. I know I'll try to. naturally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 dit yeah. is CFM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 ik ben nergens zonder jou. Ik blijf jou altijd trouw, want de jouw in de lucht in blauw. Jij ja, jou voor de lucht in blauw en ik ben nergens zonder jou. Ik blijf jou altijd trouw, want de joop in de lucht weer blauw. Jij ja, jou voor de lucht in blauw en ik ben nergens zonder jou, meneer zonder jou. Mid een arm om me heen, te veel mensen toch alleen. Wat goed moet dan gaan fout. Bij jou is het warm, je verdrijft de kaart. Ik ben nergens zonder jou. En wat een lach op jouw gezicht, oh daar oh, ben, jij. ben jij, oh daar ben jij. Er wordt weer zomer in de zomer, is de lucht voor altijd waar. Ik ben nergens. In your own.